In het oosten van Rotterdam is vannacht een flat deels ontruimd... nadat een auto de gevel had geramd. De bestuurder was tijdens een proefrit in Lekkerkerk ervandoor gegaan... achtervolgd door de eigenaar. De jacht eindigde in Rotterdam tegen een flat. De auto lekte benzine. Een aantal flatbewoners moesten hun huis uit. De dief vluchtte te voet, maar kon later worden opgepakt. De Benefietavond voor Japan heeft 6 miljoen euro opgebracht. Het Rode Kruis noemt dat bedrag een geweldig gebaar van medemenselijkheid.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 Schalke 04 heeft de titelverdediger van de Champions League uitgeschakeld. De Duitsers wonnen thuis met 2-1 van internationalen. Ook Real Madrid is door naar de halve finale. De Madrilenen versloegen in Londen een Hotspur met 1-0. De heenwedstrijden hadden beide ploegen ook al gewonnen. In de halve finale komt Real Madrid uit tegen Barcelona. Schalke 04 neemt het op tegen Manchester United. Het weer vanochtend in het oosten en noordoosten zonnig, in de rest van het land bewolking. Vanmiddag overal bewolkt en in het zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 12 graden aan zee, 16 graden in het binnenland. Morgen veel stapelwolken, maar in het weekend vrij zonnig en het wordt elke dag iets warmer. ABB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op dit tijdstip. Er staat in totaal 30 kilometer file. Het zijn vrijwel allemaal dagelijkse files in de Randstad. Op de A12-daag Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Gouden en Bodegraven staat 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer file. Daar stond een auto stil op de rijbaan... maar alle rijstroken zijn nu weer open. Mijn zoon doet eindexamen. Hij heeft hard gewerkt, maar ik maakte me zorgen. Ik heb hem opgegeven voor de driedaagse Luzak... examentraining Economie en Wiskunde...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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Wat heeft een half jaar kabinet Rutte opgebracht? Straks de tops en flops op een rij en een analyse van Joost Vullings. Eerst naar de grote verslagenheid in het Groningse Buffalo. Want daar is gisteravond een 48-jarige agent gedood bij een schietpartij. Een 22-jarige agent te raakte gewond. In de omgeving van het station wilden ze een verdachte aanhouden... en daarbij werd geschoten. Ook een omstander raakte nog gewond. De verdachte, een man van 25, werd gevolgd... in verband met een geweldsmisdrijf eerder die avond. Daarbij kwam al een vrouw om het leven. Hoort de korpschef van de regiopolitie Groningen, Oscar Dros. Ik denk dat het een inkswarte dag is voor mijn korps, voor de regiopolitie Groningen. Maar ik denk voor de politie is het een algemeenheid. Dus het betreft hier een zeer toegewijde collega... die tijdens zijn werk om het leven is gekomen. Um, ja, dus u kan zich voorstellen dat de verslagenheid in het korps... en ook bij mij is buitengewoon groot. Is het de eerste keer dat dit gebeurt in het Groningen Korps, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Het is de eerste keer, gelukkig. Maar u kan zich voorstellen, als het gebeurt... dan, um, ja, dan heeft dat een enorme impact uh, op, mijn, uh, op mijn collega's van het korps. Wat voor melding kwam er precies binnen vanavond? Nou, de eerste melding was een mogelijke mishandeling uh, in een woning in Buffalo... Nou, mijn collega's gaan te plaatsen en treffen daar het levenloze lichaam aan van een vrouw. Um, vervolgens was er redelijk snel een signalement uh, bekend van een mogelijke verdachte. Daar zijn de collega's, uh, meerdere collega's uit de regio, naar op zoek gegaan. En in Buffalo, in de omgeving van uh, het station, treffen ze vervolgens de, de verdachte aan die aan het signalement uh, voldeed. Nou, wat er vervolgens gebeurd is, um, nou, dat is erg onduidelijk. je dus kan zich voorstellen dat het allemaal snel gebeurd is. Hoe dan ook, er vindt een schoten, schotenwisseling plaats. En wat duidelijk is, is dat mijn collega daarbij uh, dodelijk getroffen is. En een andere collega, zwaar gewond. Een andere collega, een uh, 22-jarige collega, is ook gewond uh, geraakt. Niet ernstig gelu gewond, uh, gelukkig. Moest zich wel laten behandelen in het ziekenhuis. En uh, maakt het op dit moment goed. Meneer Rewinkel, dit is een inkzwarte dag voor het Groninger Kort. Ja, dit is zo verdrietig. Iemand die s'morgens van huis gaat en niet terugkeert. Iedereen weet wat dat betekent. Laat een vrouw kinderen achter. Uh, ja, dat, dat heeft zo'n impact. Uh, mensen realiseren zich dan ook opeens wat voor risico's ze ook met het werk lopen. Daar kan je niet elke dag van bewust zijn. Maar opeens ben je dat dan weer heel erg. En dat allemaal dus ten behoeve van de samenleving. Dus daarom uh, denk ik ook dat Groningen uh, mee moet rouwen. Uh, want uh, dit is zo'n verlies voor een familie, zo'n verlies voor een korps. Dit is zo verdrietig. Dat die deelneming denk ik, vanuit stad en onderland echt gepast is. Verslaggever Peter Stijnvoort van RTV Noord sprak als laatste met Peter Reewinkel, burgemeester van Groningen en korpsbeheerder van de regiopolitie. In Buffalo is NOS-verslaggever Kees van Dam. Kees, jij bent bij het station hè, waar het allemaal gebeurd is, waar het zich heeft afgespeeld. Wat, wat zie je daar nu? Ja, ik zie uh, dat uh, de zon opkomt en het een uh, strak blauwe lucht is. Maar een hele treurige dag, natuurlijk, uh, voor de mensen uh, hier. Linten, politieonderzoek. En ook uh, linten in de, de straat uh, waar de woning staat. Waar die uh, vrouw uh, is aangetroffen. Die uh, dus gisteravond is, uh, is vermoord. En nou, wij begrijpen met, uh, met, uh, met brute geweld. Ja, en Kees, het, dit heeft het korps nog nooit meegemaakt: dat iemand van hen is doodgeschoten. Nee, dat is sowieso in Nederland buiten Groningen uitzonderlijk. Het is altijd groot nieuws als een agent om het leven komt tijdens het uitoefenen van zijn functie. En ja, je hoorde het net de korpschef al zeggen, in Groningen zijn ze het gaan opzoeken en ze hebben op dit moment nog niet iets kunnen aantreffen. Dus inderdaad de eerste keer, voor zover zij zelf zeggen, dat dit in Groningen gebeurd is. En zijn er op de plek waar jij nu bent veel um, agenten en rechercheurs bezig met dat onderzoek? Ja, nou ja, de straat is, is, is afgesloten, dus we kunnen niet helemaal doorlopen naar het uh, stationsgebouwtje. Uh, maar uh, er rijden wat, wat, wat uh, politieauto's heen en weer. Ik heb de indruk dat het, uh, dat het onderzoek wel een beetje op zijn laatste benen loopt, zal ik maar zeggen. Want we zien toch wat de politieauto's uh, uh, wegrijden. Linten die gaan ook op dit moment weer naar beneden omdat er voertuigen vertrekken. Wat ik wel begrijp is dat het treinverkeer dat sinds gisteravond stil lag voor het onderzoek. Dat dat treinverkeer weer is hervat. Maar ja, het zal er nog niet mee vallen voor de mensen om op de trein te komen. Want als ik nu kijk worden de linten toch weer gewoon weer opgehangen en is het voor... Het... Potentiële treinreizigers is het niet mogelijk om uh, op de trein te komen hier bij station Baflo. Oké, okay. nou, we horen later waarschijnlijk nog wel even van je. Kees van Dam is dus uh, in het noorden in het Groningse Baflo. Twaalf minuten over, zeven. We zijn het al, het kabinet Rutte zit vandaag precies een half jaar in het zadel. Hè? Dus is het tijd voor een tussenbalans. Veel aandacht voor deze uitzending, voor dat halve jaar kabinet. We beginnen maar eens met uh, een positieve deel ervan, met de successen komt de nationale politie. Opstelte presenteert vandaag de nieuwe structuur van de politie. De politie moet een eenheid zijn... en geen verzameling van autonome korpsen. Die kleine cafetjes die echt geen gelegenheid hebben... om een aparte rookruimte te maken... voor die cafetjes zeggen we mag de eigenaar... want hij heeft ook geen werknemers in dienst... zelf bepalen of er gerookt wordt. Relaxter uh, roken. Want ja, je ja, had toch het idee van... nou.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 Ik verwacht dat ik in maart de maximumsnelheid op enkele wegvakken kan verhogen... naar 130 km per uur. En dat wil ik doen door te experimenteren met dynamische maximumsnelheden. Ik zit hier te glunderen van oor tot oor. Dit zijn wegen A2, A16, A6 en ook de A7 waar ik regelmatig rijd. Ik word daar vrolijk van. Dit is zo'n serieus besluit wat gisteren genomen is: Uitzending van trainers naar... Afghanistan. Vandaag heeft de ministerraad een belangrijk besluit genomen over de bezuinigingen bij Defensie. Er gaan bijna 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. We moeten materieel verkopen. We leveren gevechtskrachten in. Dat raakt onze krijgsmacht in het hart. De successen tot nu toe. Toe in Den Haag, Joost, Vullings, Joost. Goedemorgen. Goedemorgen zo. Ja, die bezuinigingen, nou defensie dan nog. Maar verder horen we er niet veel over. En dat zou toch voor 18 miljard bezuinigd moeten worden. Ja, klopt. Eigenlijk de meeste successen zijn geboekt op justitiegebied. Je zou het het laaghangend fruit kunnen noemen. Er zijn geen grote Het <lacht> is makkelijk te plukken. Het is makkelijk te plukken. Ook geen grote wetswijzigingen voor nodig. Er is draagvlak voor in de Kamer. Ja, de bezuinigingen, wat niet in het rijtje zat, was passend onderwijs. Dat is door de Tweede Kamer heen ontwikkelingssamen. Daar is ook al bezuinigd. Nou, en de, de, de bezuinigingen op Defensie zijn aangekondigd. Dus het merendeel van de echte grote pijn moet inderdaad nog komen. Maar goed, dat is ook wel logisch. Dat soort plannen kosten gewoon even tijd. Daar is wetgeving voor nodig. En ja, ook overleg met bijvoorbeeld vakbonden of gemeenten en provincies. Dat begint inmiddels wel wat moeilijker te worden. Maar daar zullen we het later nog uitgebreid over hebben. Ja, ja. Maar, maar laat ik niet te zuinig zijn. Ja, ik noem het al laaghangend fruit. Maar het kabinet heeft het wel heel erg snel geplukt. Ja, precies. En dat is misschien wel wat ieder kabinet doet, natuurlijk in het begin, uh, je kunt niet meteen voluit de start blokken, maar al met al toch een goede start? Uh, ja, dat kan je wel zeggen. Ik bedoel, uiteindelijk kan je natuurlijk een kabinet pas afrekenen na vier jaar. en Dan kan je zien of alle beloftes zijn waargemaakt. Uh, maar goed, de, de, de, de, wat, wat daarnaast, laatste uh, inhoudelijke punten, wat gewoon pure winst is, is zie je dat de samenwerking in het kabinet gewoon heel erg uh, goed is. Dus er is geen onderlinge gekissenbis. Nou, de vertragingen die zich dan aandienen liggen eigenlijk buiten uh, de trevers want daar loopt het uh, allemaal uh, prima. Ja, en uh, de, ja, dat was, toch was er vooraf twijfel. Hè, van, gaat dat nou wel goed, minderheid? En, en dat gedogen met de PVV, hoe staat het met die partij? Nou ja, met die partij, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Er die, die, was het inderdaad veel uh, sepsis aan het begin over die gedoogconstructie. Vooral bij de oppositie. Maar natuurlijk zeiden CDA's en VVD'ers... eens kijken hoe dat gaat lopen. Maar eigenlijk is men nu heel erg opgetogen. Ze zeggen, ja, iedereen staat voor zijn handtekening. En wat heel erg belangrijk is, men vertrouwt elkaar. En natuurlijk is het wel eens zo dat Wilders uh, uit, uh, wel eens uithaalt in de media. Maar ja, dan zeggen ze, ach, dat, dat, dat hoort erbij. Er wordt eigenlijk heel uh, laconiek over gedaan. Uh, zolang het niet te ver gaat. Dus de trojka, Rutte, Verhagen en Wilders... Die het werkt gewoon heel erg goed. En als er eens wrijving is, bijvoorbeeld in de verkiezingscampagne... in de richting van de Provinciale Staten... toen Henk Bleker een keer de PVV aanviel... dan weet men elkaar ook heel snel te vinden via de telefoon... en wordt het snel uitgesproken. Ja, en met name als je CDA's vergelijkt... die vinden het zo'n grote opluchting ten opzichte van het vorige kabinet. Dat was zoveel wantrouwen. Als je daar nu wel eens verhalen over hoort... dat men in vergaderingen als de PvdA-voorstel... dit onderwerp maar een weekje uitstellen voor in de ministerraad... Om praktisch zijn redenen, dan dachten CDA en Christen nu niet gelijk. Ja, ja, hier zitten wat achter. Dan zal je zien dat in die week dat jullie het willen bespreken, de ministerraad euh, balken en naar Brussel is. En dan gaat Bos het doorheen jagen. Echt zo, diep zat het wantrouwen. Nou, en dat is in deze constructie, tussen deze mensen, is dat er gewoon niet. Nou, dat is dan nog 3,5 jaar fluitend naar de eindstreep. Nou, dat, dat zou best wel eens kunnen. Ik bedoel, het kan. Het, het kan, nee, <laughs> absoluut. Ik bedoel, uh, uiteindelijk gaat ieder kabinet problemen krijgen. Dat is onvermijdelijk. Maar volgens nog, uh, ja, loopt het eigenlijk heel erg goed. Uh, ja eigenlijk heel erg goed. En bovendien niemand heeft belang bij verkiezingen. Kijk, het CDA staat er bijzonder slecht voor. Uh, Wilders wil de grootste worden. Dat is echt zijn doel. Nou, hij staat niet uh, nummer één in de peilingen. En de VVD wil een succesvolle premier leveren. Nou, en dat ben je niet als je na een jaar uh, strijdend ten onder gaat. Maar wellicht ligt de grootste winst wel, en dat is misschien wat merkwaardig, eigenlijk op het psychologisch vlak. Want het Sociaal Cultureel Planbureau uh, constateerde eigenlijk een week geleden dat er echt een opleving in het optimisme zit in Nederland. Hmm. En dat wordt ook echt gewijd aan de dat nieuwe kabinet, In Nederlands ervaren het kabinet als een fris geluid... en daadkracht en dingen bij de naam noemen... Uh ja, als je dat voor elkaar kan krijgen... en dat gaat zich vertalen in consumenten, consumentenvertrouwen... en dus mensen gaan meer dingen kopen. Ja, dat is natuurlijk dat is ontzettend knap als je dat voor elkaar kan krijgen. Er is het ja. natuurlijk wel een risico aan, want het Sociaal Cultureel Planbureau... waarschuwde al, ja, als er bezuinigingen komen... kan die opleving zo verdwijnen. De verwachting is een hoog bij dit kabinet. Ja, en dan kan je natuurlijk ook diep vallen. Goed, Joost, wij doen het eens anders. Eerst het zoet, dan het zuur. Dan spreken je later. Van gesproken, straks Amerika. Wij hebben dan misschien moeite met een bezuiniging van 18 miljard euro. President Obama moet 4000 miljard bezuinigen. Daar gaan we het zo over hebben met onze correspondent. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de Nederlandse snelwegen. Edwin Gerritsen, vertel. Nou, het is minder druk dan gebruikelijk op de donderdag. De meeste files staan rond Rotterdam en Amsterdam. De files die opvallen op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Gorkum, 3 kilometer. Er staat een auto stil op de rijbaan. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A12, daarna richting Utrecht, is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuis en Bodegraven staat 7 kilometer file... en de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, en dus was de speech van Obama gisteravond zeer belangrijk. De president onthulde zijn bezuinigingsplannen... om die enorme staatsschuld van de Verenigde Staten terug te dringen. Het was een lastige, maar vooral dringende taak... het presenteren van een pakket aan bezuinigingen... om de geldproblemen waarin Amerika verkeerd aan te pakken. En die problemen zijn groot, al dus president Obama. En ze draaien niet alleen om cijfers en getallen... maar ook om de vraag welke toekomst de Amerikanen willen. This over is It's about the kind of toekomst that we want. It's about the kind of land dat we geloven. Obama is duidelijk over hoe deze toekomst er niet uit moet zien. Het moet niet zo zijn dat de rijken gespaard blijven... en de kosten komen te liggen bij ouderen, gehandicapten en zieken. Een duidelijke sneer naar de manier waarop de Republikeinen willen bezuinigen. They want to give people like $200,000 tax cut... that's paid for by asking 33 seniors each. Ze willen mensen als ik een belastingverlaging geven... uit de zakken van gepensioneerden. Dat zal tijdens mijn presidentschap niet gebeuren. En dan presenteert Obama zijn eigen plan. Daarin krijgen de rijken niet langer een belastingvoordeel. Ook moet de gezondheidszorg efficiënter... maar niet ten koste van de zwakkeren... En tenslotte moet er bezuinigd worden op defensie. Er moet goed gekeken worden naar de missies en de rol van Amerika... in een veranderende wereld, al dus Obama. Hij sluit af met een oproep aan de Republikeinen. Laten we dit samen doen, zoals we dat eerder deden tijdens grote uitdagingen. We praten erover door. Over de speech van Obama doen we met Jacqueline Ekman in Washington. Jacqueline, ja, we gaan dat samen doen, zegt Obama. Dat is moest wel thinking, denk ik. Als we naar de begrotingsonderhandelingen van 2011 kijken, dan kan je dat toch vergeten, of niet soms? Ja, de, de eerste reacties van de Republikeinen vlak na de speech van Obama, die logen er ook niet om. Die gingen er fel op in. Uh, ze noemden het een verkiezingsspeech en niet een speech met plan om het land te redden. En zo zijn andere republikeinen. Heb ik daarvoor mijn lunch gemist? Uh, vooral de plannen om het belastingvoordeel voor de allerrijkste te schrappen viel niet in goede aarde bij de republikeinen. En dat zijn juist in hun ogen de banenscheppers, de entrepreneurs, mensen die bedrijven beginnen. Die jaag je op die manier het land uit. Uh, dus slecht plan vonden ze. Bovendien vonden ze de plannen van Obama te slap en weinig specifiek. Hogere belastingen en bezuinigingen op defensie, nou dat was dan allemaal wel helder. Maar verder zei Obama vooral wat hij niet wil. Geen drastische bezuinigingen op sociale zekerheid ten koste van de allerarmsten En geen bezuinigingen op onderwijs. Uh, maar daarmee kom je er niet en breng je het tekort niet terug, vinden de Republikeinen. Ja, de democraten die waren natuurlijk wel blij met uh, de plannen van Obama. Hij koos heel duidelijk in hun ogen voor de democratische standpunten en ging niet te veel mee met de plannen van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigingen. Ja, die moeten, maar niet ten koste van alles. Ja, Jacqueline, het was me nogal een speech. Dan mis je al snel uh, je lunch. Voorst verhaal was het. Waarom was nou juist deze speech van Obama zo belangrijk? Nou ja, het verhaal is bekend. Amerika zit met een enorm schuldenprobleem. En die blijft uh, alleen maar groeien, de staatsschuld. De teller staat op dit moment op, let wel, 14 biljoen dollar. Dat is een 14 met 12 nullen. Ja goed, twee oorlogen en die vele stimuleringsprogramma's die na de financiële crisis het land ingepompt zijn, die doen de zaak natuurlijk ook geen goed. Maar ja, al dit geld moet wel worden geleend, onder andere China. En de rente die daarover betaald moet worden, die groeit ook mee. En dit is vreselijk slecht voor het vertrouwen in de Verenigde Staten. Buitenlandse investeers die gaan op een gegeven moment vragen van ja, krijg ik ooit mijn, mijn geld dat ik heb uitgeleend, krijg ik dat nog wel terug? Dit is dan weer niet goed voor de rente, zou kunnen stijgen. Kortom, die staatsschuld moet naar beneden. En de manier waarop, de manier waarop daar komen ze maar niet uh, over uit. Uh, de Republikeinen die zijn vorige week met een plan van aanpak gekomen. En het wachten was op de plannen van Obama. Die liggen er nu. En nu kan er aan een aanpak worden gewerkt. Mm, ja, een aanpak waarbij de bedoeling is dat ze dichter bij elkaar komen. Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen, Jacqueline? Um, ja, er wordt een werkgroep ingesteld. Vier Democraten en vier republikeinen moeten onder leiding van vicepresident Biden met een, uh, een plan van aanpak komen. Uh, ze moeten wel opschieten, want uh, dit voorjaar wordt het plafond van de staatsschuld bereikt. En uh, dat is eigenlijk de krediet van die enorme Amerikaanse creditcard uh, waar Amerika steeds op geleefd heeft. Uh, als dat gebeurt, mag Amerika niets meer lenen. En dit. Het plafond is natuurlijk al vaker verhoogd. Het congres moet hier dan toestemming vergeven. Maar dit keer hebben de Republikeinen gezegd van... we gaan hier dit keer niet aan mee als er niet wat fatsoenlijke plannen op tafel liggen om te bezuinigen. Maar ja, er is dus een enorm meningsverschil over de manier waarop. En dan wordt het link. Minister van Financiën Geithner heeft er al diverse keren voor gewaarschuwd. Als het plafond niet op tijd wordt verhoogd, dan kunnen de schulden niet meer worden afbetaald. En Gartner schetste al een doemscenario. Het land verliest dan zijn kredietwaardigheid. Amerikaanse obligaties worden en masse verkocht. De rente gaat stijgen. Geld lenen wordt duurder. De koers van de dollar keldert. Waar hebben we dit eerder gehoord? Eh, nou ja, voordat eh, Amerika een tweede Griekenland wordt... zover is het nog niet. Maar eh, de Democraten en de Republikeinen zullen het weer eerst moeten eens worden... over de bezuinigingen. Maar op dit moment is daar nog geen sprake van. en lijken ze alleen maar uit elkaar te groeien. Oké, okay. Jacqueline Ekman vanuit Washington. Dankjewel weer. Vijf voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal schakelen met Joris van der Kerkhof. Hij is in Oostzaan. Oostzaan uh, leidt een beetje onder de hoogspanning. De kabels die er overheen gaan, die geven wel erg veel volts af. En Joris kan dat nou niet anders? Dat zou je kunnen vragen aan degene die het beheer heeft over die, die, die kabels. Vandaag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer. Allerlei deskundigen komen aan het woord. Ook bewoners komen aan het woord die last hebben van die, die, die, die, die hoogspanning van die kabels. Die waar veel meer volt doorheen is gegaan de laatste jaren dan, dan toen ze gebouwd werden. De beheerder is Tennet en Jelle Wils is van Tennet. Goedemorgen. Ik hoor u niet. U mij misschien wel. Ik hoor u wel, ja. Goedemorgen. Ja, dat is mooi. Dan hoor ik u ook. Goedemorgen. Uh, uh, u snapt uh, dat de mensen die hier wonen, hier in Ozaan, hier onder de, uh, de, de, de hoogspanningkabel... dat die uh, onder, uh, om het maar zo flauw te zeggen, onder hoogspanning staan. Dat ze het heel vervelend vinden dat die kabels door hun, uh, hun tuin lopen. En dat ze bang zijn dat het hun gezondheid schaadt. Schaadt het hun gezondheid? Ja, ik, uh, ik begrijp de... de ...zorgelijke situatie van, van de mensen daar. Kijk, we hebben hier te maken met, uh, ja, wat ik zeg, noodzakelijke infrastructuren. Uh, elektriciteitsverbindingen zijn nodig om, uh, om het hele land van stroom te kunnen voorzien. En er ligt in Nederland uh, 10.000 kilometer uh, verspreid. Zo ook in, uh, in die regio. En uh, daarbij moet je zoeken naar een, uh, ja, een goede balans tussen uh, ja, ruimtelijke inpassing... En, uh, en de leefomgeving en, en zeker in druk bijvoorbeeld ja. bieden, is het erg lastig. Ja, nou komt mevrouw uh, uh, Lusty naar me toe gelopen meteen en die zegt van, uh, die, die woont hier, die zegt van, u geeft helemaal geen antwoord met ja uh, of uh, nee. Uh, is het nou uh, schadelijk voor de volksgezondheid, voor hun gezondheid of niet? Ja, kijk, er, daar, daar er vele, er vinden heel veel discussies plaats. Er wordt heel veel onderzoek ja. gedaan naar de invloed van uh, hoogspanningslijnen op de op je uh, leefomgeving. Uh, bij, bij het transport van elektriciteit ontstaan elektromagnetische velden. Dat is zo bij hoogspanningslijnen, dat is ook bij alle elektrische apparaten die je ook in huis hebt. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Ah. En, en, en en maar is het, voor... het nou schadelijk voor de volksgezondheid of niet? Daar wordt dus veel onderzoek naar gedaan. En uh, ten het volgt daarbij uh, wat, wat het beleid daarover in Nederland zegt. het beleid, in Nederland en het zegt, beleid ook... zegt dat het niet schadelijk is voor de volksgezondheid? Het beleid in Nederland zegt dat het niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Dus voor bestaande situaties hè, moeten we bepaalde normen aanhouden. Die hebben we zo afgesproken in Nederland en Europa. En die houden we ook netjes aan in heel Nederland. En als, die onderzoek, als uit onderzoeken anders gaat blijken, dan gaat u uw beleid aanpassen? Dan, dan, dan, dan wordt er iets anders gedaan met die kabels? Ja, goed, wij, wij volgen het beleid van de overheid, hè, want tennis voornaamste taak is... Transporteren van stroom daar waar het uh, opgewekt wordt en daar waar het gebruikt wordt. Dat is onze belangrijkste taak. Ik snap overigens heel goed de onrust uh, van de mensen. Want het is een ja, heel erg gevoelig uh, onderwerp, lastige materie. Ja. En, en, en daarom. Ja, kunt, u naar... voorstel, kun, kun, kunt u zich voorstellen, die, die, die mensen staan hier nu uh, om mij heen. Het, uh, met, met de vingers omhoog. We willen praten, we willen praten, we willen wat zeggen. Dat meneer Tennet het on, onzin uh, uh, uitspreekt. En dat gaan ze zo doen uh, uh, na half acht. Ik dank u nu voor, uh, voor uw verhaal. en uh, Misschien bent u in de loop van de dag ook nog... of iemand anders van uw bedrijf in Den Haag... om te vertellen uh, uw kant van het verhaal. Over die hoogspanningsmasten uh, door heel Nederland. Niet alleen hier Oostzaan, maar zo'n 50, misschien 80.000 mensen... in het hele land hebben er last van. Kijk eens, dit is mooi. Wauw, wat een licht. Dit is heel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 Salarisadministratie kan efficiënter. Schep rust. Sdworks.nl Die jarenzijden. Opera O.T. brengt Heidens meesterwerk nu voor het eerst geascendeerd als opera. Van 23 tot en met 29 mei tijdens de Operadagen Rotterdam. Reserveer nu op luxortheater.nl. En dan krijg ik nog een bericht binnen: er is een spookrijder gesignaleerd op de A26.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 Agent, en vrouw gedood in Groningse Baflo... en meer hypotheken met nationale hypotheekgarantie. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. In de Groningse plaats Baflo zijn gisteravond twee mensen gedood. Een politieagent werd doodgeschoten... en een nog onbekende vrouw kwam om door geweld. Rond acht uur kreeg de politie een melding van mishandeling. Binnen werd het lichaam van de vrouw gevonden. En de vermoedelijke dader was gevlucht naar het station van Baflo... vertelt korpschef Dros. In de omgeving van het station van Baflo treffen zij een man aan die aan het signalement voldoet. Wat er vervolgens gebeurt, gebeurd is, is op dit moment nog onduidelijk. Feit is dat door het gebruik van een vuurwapen onze collega dodelijk is getroffen. De verdachte van 25 raakte gewond en is gearresteerd. Ook een agent en een omstander raakten gewond. Deze man heeft de gebeurtenissen bij het station gezien. We hebben gezien dat er een, een politieauto met hoge snelheid uh, de Cessmaweg inreed. Uh, Vervolgens, ik dacht van vier uh, politieagenten met getrokken pistool erachteraan. We zijn er buiten gelopen en vervolgens uh, begonnen ze te schieten. Ik heb zelf ik denk ik, wat zie ik hier een schot gehoord? Mensens. Politie in Groningen heeft met verslagenheid gereageerd op de dood van de agent, burgemeester Reewinkel van Groningen. Als beheerder van het regiokorps Groningen uh, betuig ik mijn deelneming. In de eerste plaats natuurlijk de nabestaanden, vrouw, kinderen, verdere familie maar zeker ook met de politiecollega's, ons politiekorps rouwt. En ik denk dat Groningen rouwt. Er zijn veertig politiemensen op de zaak gezet. Treinverkeer in de omgeving van Buffalo ligt in verband met het onderzoek tot zeker tien uur vanochtend stil. In Rotterdam is een dode gevallen bij een uitslaande brand. Details van de politie. Het waren twee bovenetages, twee woningen. Uh, waarvan één persoon op tijd wakker is geworden en een woning kon verlaten. En één persoon werd gevonden door de brandweer. Deze persoon is helaas overleden. De brand in Rotterdam ontstond rond vijf uur vanochtend, was een uur later onder controle. In Alfa de Rijn zijn gisteravond drie besloten bijeenkomsten gehouden... naar aanleiding van de schietpartij van zaterdag. Eén was voor omwonenden van winkelcentrum Ridderhof... Eén voor omwonenden van andere winkelcentra die een tijdje waren ontruimd... en één voor bewoners van de flat waarin ook de dader woonde...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 Het aantal huishoudens dat bij de aankoop van een huis gebruik maakt van de Nationale Hypotheekgarantie is toegenomen. Het afgelopen kwartaal steeg het aantal met 10% ten opzichte van een jaar eerder. De Nationale Hypotheekgarantie zorgt ervoor dat een waarborgfonds de hypotheekbetaling overneemt als huiseigenaren in financiële problemen komen. Het afgelopen kwartaal gebeurde dat bijna 500 keer. Twee ziekenhuizen in Amsterdam en in Lelystad hebben een Europese primeur Tele-IC met het systeem kunnen ze intensive care aan patiënten bieden op afstand. Specialist Peter van der Voort legt uit hoe het werkt. Het zijn een aantal schermen en een, uh, een, een, een televisie... waarmee ik verbinding heb met de patiëntenkamer... en de patiënt en de familie kan, uh, en de verpleegkundige kan zien en spreken. En op de computerschermen kan ik alle informatie zien... die ik nodig heb om het medisch beleid te maken. TLIC is een uitkomst voor kleinere ziekenhuizen zoals in Lelystad... waar s'nachts of in het weekend geen arts aanwezig is. In Amerika wordt het systeem al langer gebruikt... En de Benefietavond Nederland helpt Japan heeft 6 miljoen euro opgebracht. Een mooi bedrag vindt de directeur van het Rode Kruis Kees Breedveld. Weet u het, ook al is het minder dan men misschien verwacht, dan is het nog genoeg. Tijdens de avond werd een benefietwedstrijd tussen Ajax en een Japanse ploeg gespeeld. Ajax won die wedstrijd met 4-0 en ook waren er optredens van artiesten als Jan Smit en de Toppers. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. De dag begint fris, met in het oosten zelfs lichte vorst. Lokaal is het in het binnenland ook nevelig of mistig. Vanochtend lost de eventuele nevel of mist op, maar er is dan wel veel bewolking. Vanmiddag kan in het zuiden zelfs een enkele bui vallen. Alleen in het noordoosten maakt kans op wat zon. Het wordt 10 graden op de wadden, tot 15 graden in Limburg... en daarbij staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, ontstaat er een enkele mistbank... en koelt het af naar een graad of drie... Morgen overdag is het droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar dan af... bij een middagtemperatuur van 14 graden. In het weekend is er meer ruimte voor zon... en gaat de temperatuur verder omhoog... naar gemiddeld een graad of 18. Aan de verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip op donderdag. De meeste files staan rot Rotterdam en Amsterdam. Op de A12 daarna richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuis en Bodegraven zat daardoor 7 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht...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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Op de autorij gaat het vandaag uitgebreid over de elektrische auto. Er zijn veel nieuwe modellen te zien. Je mag erin rijden, zonder snelheidslimiet. Tenminste op een klein stukje Amsterdam, vlak buiten de rij. Er worden allerlei nieuwe snufjes bekendgemaakt. Over die elektrische auto praten we met het boegbeeld van het zogenoemde Formule E-team. Nee, staat natuurlijk voor elektrisch. Dat de introductie van de elektrische auto in Nederland moet bespoedigen. En dat boegbeeld is Prins Maurits. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw Formule E-team noemt vandaag Verleidingsdag. Waarom is gekozen voor die, uh, voor die naam? Nou, de term is eigenlijk kies elektrisch. En uh, dat is het ook. Een verleiding was ooit de werktitel. Omdat uh, de, vandaag laten de meeste producenten zien aan het grote publiek wat ze allemaal al doen op elektrisch vervoer. Dus um, heel bewust is dat vrij lang is het rustig gehouden. Maar nu laten ze duidelijk zien wat het kan. En daarom ja, is het de bedoeling om vandaag zoveel mogelijk mensen... daadwerkelijk te verleiden om erin te rijden. En te laten zien wat het kan en hoe ja. het is. Nou hebben we vorige week bij de NOS een serie uitgezonden... over de elektrische auto. Heeft u misschien gevolgd? kwamen Ik heb een aantal knelpunten naar voren. Dat is heel mooi. Bijvoorbeeld over de actieradius. Het aantal kilometers dat je met volle tank, accu's dus kunt rijden. Dat is veel minder dan een benzineauto. Uh, luistert u even mee naar het verslag... van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 Dat is zeker veel, ja. Elektrisch dan. Ja. Hoeveel kilometer is dat? Ik vrees 100. Oeh, dan moet je lang laden hier. Ja, Louis werd een beetje paranoïde van het steeds maar kijken op die teller van hem. Die meter hoeveel er nog in de accu zit. En dan kwam hij ook nog eens bij een kapotte paal terecht. Dat, dat is niet mee. Nee, dat is natuurlijk niet de infrastructuur die uitnodigt om elektrisch te gaan rijden. Nou, ja, dat begrijp, ik begrijp het heel goed, want uh, uh, ik heb zelf ook in dezelfde auto gereden. Je moet wel eerlijk zijn, um, voor de gemiddelde 80% van de Nederlanders... of misschien wel 90, rijdt niet meer dan 29 kilometer per dag. Um, ik heb ook begrepen van mijn medestrijder Ruud Kornstra... dat meneer Dekker ook heeft gezegd tegen hem... ja, maar ik zocht wel de grenzen op van wat mogelijk is. <laughs> Tuurlijk. Uh, je moet ook eerlijk zijn, um, voorlopig is is de actieradius beperkt. Niet als je een range extender hebt, maar voor gewoon elektrisch rijden is dat zo. Dus, um, uh, en als je naar de aantallen kijkt... is het ook voorlopig voor de early adapter, met een mooi woord... dus voor de mensen die echt, he, die echt een statement willen maken en echt willen... Uh, je kan denk ik op dit moment de elektrische auto zoals ze nu zijn met de huidige batterijcapaciteit nog niet als vervanger voor alle vervoer zien. Dus moet er wel snel wat veranderen lijkt mij aan de infrastructuur van, van de oplaadpalen in uh, Nederland. Daar gaan we vanmiddag heel veel over vertellen want er gebeurt een hele hoop. Ik denk dat aan het eind van het jaar gewoon al 3000 oplaadpalen in de publieke uh, sector staan. En er komt ook heel veel snellaad uh, bij. Dus er gaat veel veranderen? Er gaat heel veel veranderen. Um, is dat het enige wat u daar vanmiddag over gaat vertellen? Kunt u ons nog meer? Nee, daar kan ik u van niks over vertellen. Want dan gaan een aantal andere partijen willen daar graag zelf eerst het, uh, het woord over doen. En, dat, uh, en dat die investeren daar zoveel in, dat gunnen we ze graag. Oké, okay, maar het wordt in ieder geval beter. Het wordt zeker beter. En je moet ook niet vergeten, dat heb ik ook wel eens eerder gezegd... als je de mobiele telefoon uh, um, in 1995 had, de eerste gsm's... die vroegen heel veel energie, omdat het een hele hoge frequentie is... Uh, dat was een enorm apparaat. Ik herinner me nog, dat was een soort koffer in je hand. En die was, uh, ook als je ging bellen, was hij met uh, 20 Niet heel minuten leeg. Ja. En nu, als je kijkt naar mo moderne telefoons en je kijkt naar de accu, is de accu nog maar een heel klein onderdeel... en gaat die dagen mee. Dus er, wordt, er is al 90 miljard euro geïnvesteerd... in China, in Duitsland en in Japan... In batterijtechnologie. Dus dat is, ja, als je ziet hoeveel geld erachter zit. dan gaat dat gewoon snel. Maar toch proberen we nog iets u te ontfutselen. Want wanneer. Dat, mag. Uh, uh, <laughs> dat is mooi. Wanneer schat u in dat we dan uh, soepeltjes door Nederland kunnen bewegen. met een volledig elektrische auto? Nou, ik denk dat dat, uh, als je kijkt naar de producenten, want die zijn er natuurlijk uiteindelijk uh, voor verantwoordelijk, die geven aan dat ze verwachten dat uh, een, een, een, een normale afstand van 200 kilometer vanaf volgend jaar makkelijk mogelijk moet zijn. Dus dan. Uh, ja. Vanaf volgend jaar? en dan, ja, dan als je kijkt naar. Gemiddeld, gemiddeld 29 kilometer per dag. Uh, en, en dan. Uh, 160 of 200 kilometer kunnen, echt kunnen rijden, gewoon bij normaal gebruik... ja, dan kan je eigenlijk heel Nederland al wat door, gelukkig. Daarom is Nederland ook zo'n interessant land. We zijn niet zo groot. Nee, en moet het dus uit te rollen zijn. Nou, dan horen we vanmiddag nog iets meer, maar we weten toch al iets. Prins Maurits, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. 13 minuten over half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En u weet het, rond deze tijd is het ook uh, ochtend tijd voor Tom van het Hek. Goedemorgen Dom. Goedemorgen. Ja, de Champions League leverde ja. de verwacht resultaten op. Hè? Je had het al gezegd, Schalke ja. en Real Madrid zijn door naar de halve finales. Um, zullen we eens vooruitkijken naar die halve ja, finales? Ja, dat is misschien interessanter dan ja. inderdaad terugkrijgen op een 2-niemandalletjes gisteravond. Real Madrid-Barcelona. Ja, dat is natuurlijk de wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. Ze gaan elkaar vier keer treffen, dat hoor je ook overal, aanstaande weekend in de competitie. Uh, het wordt wel interessant hoor, want die, die slimme coach Mourinho van Real, die nu al met zijn vierde verschillende club de halve finale van de Champions League bereikte. Die zei, ja, de eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste. Maar ik denk dat Real stiekem de competitie al een klein beetje heeft opgegeven. Acht punten achterstand. Het is natuurlijk wel een prestige duel aanstaand weekend. Maar het zal er echt om gaan in die halve finale. En iedereen denkt dat Barcelona daar wel even over dat Real Madrid heen gaat lopen. Maar ik geloof daar persoonlijk helemaal niks van. Um, en ik verwacht enorme close wedstrijden. Dat wordt echt een, een gevecht fijn, op leven ja. en dood. En um, ja, de verwachtingen over het spelniveau zijn nu al niet te overtreffen. Dus <laughs> Daar moeten we gewoon mee ophouden. Maar ik verwacht hele spannende wedstrijden. En ik zou best een heel klein beetje geld op Real Madrid durven zetten hoor. Oeh. Met name door deze coach Mourinho. Want ik vind dat echt een geweldenaar. En hij is één keer weggevraagd dit seizoen door Barcelona. Maar dat gaat hem geen tweede keer overkomen. Ja, en iedereen, behalve Tom, denkt ook dat Manchester United over ja. Schalke 04 heen gaat walsen. Um, Schalke is scherp in de count. Dan moet Manchester vooral thuis uit gaan kijken. Nou, dat Schalke is inderdaad natuurlijk de nummer 9 van Duitsland. Voetbal niet om aan te zien, hoorde ik nog een nee, maand geleden. Kenners zeggen, verschrikkelijk, et cetera. Maar de Chalk heeft natuurlijk toch wel een hele mooie reeks gemaakt in die, in die Champions League. Hebben niets te verliezen. Um, en inderdaad, wat je zegt, het countervoetbal van ze vinden wij niet zo mooi. Uh, Raoul met zijn 71ste treffer gisteravond en nog een assistje. Dus de Chalk is een hele goede doen. Hebben niks te verliezen. Natuurlijk is Manchester daar de favoriet. Maar ook daar zou ik op voorhand, maar niet op walkovers rekenen. Ik uh, hoop op een stuk meer spanning. Ook daar. Dus laat iedereen lekker op Manchester-Barcelona inzetten. Ik zet niet op Schalke-Real, dat doen ik <laughs> toch niet te doen. Maar één van die twee gaat toch voor een verrassing zorgen. Oké. Okay. Nou, um, Nog even naar vanavond Europa League, PSV-FC ja. Twente. Allebei ja, kansloos he, door het verliezen in ja. de eerste wedstrijd. Maar um, we moeten eventjes naar PSV. Bij Twente blijft het wel rustig, maar bij PSV lijkt er nu toch... Ja. een fluistercampagne begonnen tegen trainer Rutte. Heb jij ja. dat idee ook? Het begint langzamerhand begint het, het, het, het geluid harder te worden. Het was al wat onrustig met antwoord. Uh, die voetbal en, en, en angsthazenvoetbal. Maar nu ook eh, op de ranglijsten eh, PSV begint te duiken. Het begint de kritiek echt aan te zwellen. Het is tweede jaar van Rutte. Vorig jaar zijn ze hopeloos in elkaar gestort in de slotfase van de competitie. Ook nu hebben ze veel verliespunten. kansloos in deze Europa League ronde. Eh, afgelopen weekend 2-2 tegen Herenveen de koppositie niet overgenomen. Rutte heeft nog een contract van een jaar. Daar wordt al hard op over gesproken. PSV is echt in, eh, in ademnood als ze niet bij de eerste twee komen en zich niet kwalificeren voor de Champions League, dan komen ze ook financieel in veel grotere problemen met, met grote maatregelen. Kortom, de druk neemt toe, en het is uh, geen publiek geheim dat heel veel mensen, die heel veel te vertellen hebben bij PSV, het al stiekem tegen elkaar hebben uitgesproken, mm. maar officieel houdt iedereen de kaken nog keurig op elkaar. En Rutte, die kan mooi, mooi weerspelen. die loopt daar quasi ontspannen rond en zegt dat het allemaal wel meevalt en dat je dat aan anderen moet vragen. Nou, uh, vanavond zal er nog niet zoveel toe doen, maar de komende competitieronden zijn wel uh, belangrijk voor het voortbestaan van Fred. Rutte bij PSV. Oké, okay, nou interessant. We spreken jou morgen weer, Tom. Tot dan. Over oh, Die andere Rutte, daar wordt er niet over gefluisterd. Daar wordt hardop over gesproken. Hij zit een half jaar en het zou best kunnen dat die rit gewoon uitzit. Spreken we zo over met Joost Vullings in Den Haag. Eerste de verkeersinformatie met AWB Edwin Gerritsen. Er zaten 100 kilometer file in totaal. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. De files die opvallen op de A12 draag richting Utrecht... is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuis en Bodegraven staat 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Daardoor ook een file op de A20 richting Gouda... voor knoop het gouden 6 kilometer... En op de A28, Hogeveen richting Zwolle, staat bij Staphorst 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten voor 8, een gedoogconstructie. Het was uh, nieuw voor Nederland. Geen meerderheid voor het kabinet, maar op bepaalde onderwerpen steun van de PVV. Hoe zou dat gaan? Dat was de vraag een half jaar geleden. Wordt het land onbestuurbaar of krijgt juist gedoogpartij PVV veel te veel macht? Het waren vragen aan het begin van Rutte 1. Volgens de regeringspartijen CDA en VVD zijn die angsten helemaal niet uitgekomen. En ze zijn dus bijzonder tevreden. Nou, er zijn natuurlijk heel veel beelden rond dit kabinet geschetst. En Nederland ziet dat na een half jaar kabinet, dat kabinet is wat ontzettend veel op de rails krijgt. En voor het CDA is dat dus ook het bewijs dat het een coalitie is die heel veel kan bereiken. De VVD is aan dit kabinet begonnen omdat wij vinden dat eh, Nederland behoefte heeft aan een kabinet dat doorpakt, dat maatregelen neemt. En we zijn dus ook tevreden over het eerste half jaar. En eh, de ervaring is ook dat eh, zowel CDA als PVV zich gewoon aan hun woord houden. Klinkt mooi natuurlijk. Het gaat makkelijk als de VVD, CDA en de PVV het eens zijn. Dan is het gewone meerderheid. Alleen is dat lang niet altijd zo. En dan komt de oppositie om de hoek. En als je die partijen spreekt, dan wordt het toch flink gemopperd over het afgelopen half jaar. Alleen als je, je nodig hebt, dan hoor je wat en anders niet. Nou, het is een, uh, soms een heel raar gepuzzel op terreinen waar ze geen afspraken over gemaakt hebben. En dan zie je in één keer dat, uh, ja, dat de ministers uh, achter de schermen overal met iedereen maar in contact probeert te komen. Ja, en dan zie je ministers spoeden om maar met de oppositie te gaan praten... om te kijken of ze aan 25 zetels kunnen komen voor een missie of voor een ander voorstel. Maar ja, het is meer dan de hulpvraag, dan van denk serieus mee... of, of structurelere afspraken met de oppositie. Nee, ik ben daar erg teleurgesteld in. Wij vanuit de oppositie vragen om een, om een debat. Nou, dan zie je toch in ontzettend veel gevallen dat die drie partijen... dus de beide regeringspartijen en de gedoogpartij, dat die gezamenlijk optrekken en dat die ook dan die oppositie ook verdomd weinig gunnen. Ja, selectief shoppen. En dat, dat, dat begint uh, weerstand op te roepen. Omdat je gewoon, ja, gewoon, als je gewoon zo buitenspel staat... op dat soort grote thema's, toch ook gewoon uh, minder genegen bent... om dan maar te blijven uh, meewerken op terreinen waar ze je nodig hebben. Tuurlijk, buiten mopperen ziet de oppositie ook wel mogelijkheden. Zoals ChristenUnie-leider André Rauwvoet. Nou, op zichzelf zijn die mogelijkheden groter als er geen gesloten cordon is... van een coalitie die sowieso 80 zetels heeft. Hè. Maar die af en toe moet shoppen buiten de coalitie uh, en de bondgenoot van de PVV. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in het Koendoes-debat. Dat is een voorbeeld daarvan. Daar hebben wij samen met GroenLinks toch een aantal uh, voorwaarden gesteld van luisterers... Uh, op deze condities denk ik dat we niet gaan steunen, maar dat valt met ons te praten. CDA-fractievoorzitter van Haasma Buma geeft toe dat er inderdaad, als het zo uitkomt, meer zaken gedaan moeten worden met de oppositie. Wat heel interessant is, is dat de samenwerking met de oppositie veel meer is dan in het verleden, omdat je elkaar gewoon echt nodig hebt. Dus ik heb de, de, de indruk dat ook naar buiten toe de politiek opener is geworden. Wij gaan maar eens eventjes terug naar Den Haag. Joost Vullings. Joost, um, nou dat is toch wel een hoop gemoppen he, bij de oppositie... terwijl ze um, al hier al aangaven dat het ook kansen biedt. He. Ze kunnen deals sluiten met dat minderheidskabinet. Ja, daar maken ze ook wel uh, gebruik van. Maar ja, ze krijgen minder uh, dan waar ze op gehoopt hadden. Ja, de oppositie, je hoort het net, die voelt zich soms gewoon gebruikt. Op bepaalde dossiers ben je heel belangrijk. Dan mag je meepraten. Maar ja, op andere dossiers staan ze gewoon met, met z'n drieën... met de rug uh, naar je toe. En uh, ja, dat vinden ze toch... meer. Leuk. Uh, ja, we mogen de, de, de vuile was opknappen, maar meer ook niet. is ergens ook wel weer logisch. Want uh, ja, als je de oppositie op alle terreinen een stem geeft... dan trek je natuurlijk het bouwwerk van het regeren- en gedoogakkoord omver. De VVD zou natuurlijk best zaken willen doen... bijvoorbeeld met D66 op het terrein van de arbeidsmarkt. Maar ja, toch zullen ze dat niet doen... omdat nou eenmaal afspraken zijn gemaakt met de PVV erover. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling om die afspraken in gevaar te brengen. Dat snapt de oppositie natuurlijk ook wel. Maar goed, uh, je moet natuurlijk wel... Uh, druk op het kabinet houden. Maar ja, anderzijds vinden we het gewoon af en toe echt niet leuk. Want het is toch, uh, uh, af en toe mag je op het feestje komen... en als het beste vriendje afzegt, uh, ja, dan, uh, dan mag je komen en anders niet. En dat, dat voelt toch niet lekker. Nee, maar bij voorgaande kabinetten, Joost, mochten ze helemaal nooit komen. Nee, nee, dat, bedoel, dat klopt. Ontegenzeggelijk meer ruimte Je hoorde net André Rauve van de ChristenUnie al... noemde koenders uh, als voorbeeld. Maar er zijn heel veel minder in het oog springende zaken. De, bedoel, de kleine succesjes, de moties die worden aangenomen iedere dinsdag. Uh, het is natuurlijk wel een beperking, een, een klacht weer van, van alle oppositiepartijen... als het echt om geld gaat. Ja, dan worden de moties weggestemd, want dan komt de 18 miljard in gevaar. Maar op heel veel zeggen, immateriële punten valt gewoon wel te scoren. Nou, neem de partij voor de dieren met het verbod op ritueel slachten... De de SGP en ChristenUnie hebben toezeggingen gedaan... dat het kabinet zich inzet voor christelijke minderheidsgroepen in moslimlanden. De SP heeft bijvoorbeeld een motie aangenomen gekregen... dat bestuurders en ziekenhuizen persoonlijk uh, verantwoordelijk worden gehouden... als ongekwalificeerd personeel fouten maken. Nou ja, dat soort zaken gaan een stuk gemakkelijker. Maar ja, het, is, het zijn niet de grote zaken, dat klopt. En heeft de SGP nou inderdaad een hele belangrijke rol... Uh, de, het afgelopen half jaar gespeeld? Als je dan ook bijvoorbeeld kijkt naar dat passend onderwijs... Uh, dat waarop de bezuinigingen nu worden uitgesteld? Nou, het. Uh, niet zozeer de afgelopen half jaar gespeeld, maar ze komen nu in beeld, omdat door de Eerste Kamer, uh, daar heeft het kabinet geen meerderheid gehaald, na de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. En dan kijkt men toch wel zeer nadrukkelijk naar de, naar de SGP toe, dus die partij, die komt nu uh, in het uh, centrum van de macht. Maar over het algemeen, over de gedoogconstructie, is toch het woord uh, ja, verfrissend, het meest uh, wat je hoort, de debatten worden interessanter, maar goed, je hoorde ook de oppositie klagen, dus er gaat ongetwijfeld een keer een moment komen dat de oppositie de hakken in het zand en, en zegt van, we zijn het er wel mee eens, maar we stemmen lekker toch niet voor. Oké. Okay. Joost, we spreken je nou achter weer. Tot zo. Ja, maar Joris van der Kerkhoff is de grote vraag in Oostzaan. Heeft het kabinet Rutte ook oog voor de hoogspanningsmasten? Nou, dat hadden ze in ieder geval in de verkiezingscampagne. Toen stond hij, eh, Mark Rutte, hier onder uw mast, in uw tuin. En toen zei hij, hij zegt, meneer Lust, u wordt al vijf jaar door de overheid in de maling genomen en dat betrof toen de nieuwe of de oude situatie. En nu over de situatie, er gaat veel meer elektriciteit er doorheen, het dubbele, en u hebt er last van. Nee, nee, nee, nee, nee, dat, het gaat niet om de hoeveelheid elektriciteit, het gaat erom dat je in een nieuwe situatie niet binnen een bepaalde straal van de mast af mag wonen, plaats aan slapen en misschien werken, en wij mogen hier gewoon onder blijven leggen, gewoon recht onder de draden. Dus dat is een beetje discriminerend onrecht. Ja, de toen nog leider van de VVD zei, u wordt in de maling uh, genomen. Net een half uurtje kleden was in de uitzending de woordvoerder van Tenet. Uh, die gaat over het beheer van die, uh, van die leidingen. Uh, u luisterde ernaar en dacht van, goed verhaal, eerlijk verhaal. Nou, we kennen meneer Jelle Wils al van uh, voorgaande verhalen. En dat is dat meneer Jelle Wils keurig verwoordt wat Tennet van hem verlangt. En dat is dat hij er omheen draait. En dat was vanmorgen ook, we hebben al diverse reacties net via sms gehad. Er wordt geen antwoord gegeven. En dat is ook wat de familie Lust mateloos irriteert. Er is gewoon een situatie waar een afstand van 150 tot 200 meter... in het beleid van Vergeel, en dat is een officieel stuk bekend in de Kamer... wordt gehanteerd en hier wonen de mensen de pal onder. Ja, dan gaan we zo. Pal onder eh, de, de, de, de draden gaan, dat, daar gaan we eronder onder staan. Bijzonder trouwens wel dat jullie boosheid zo netjes nu geformuleerd wordt. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. De dood van een agent en een vrouw in het Groningse Buffalo... leidt tot geschokte reacties bij buurtbewoners. Dat zien we bij RTV Noord. Velen die het schieten hebben gehoord... dachten onmiddellijk terug aan de gebeurtenissen in Alfa aan de Rijn afgelopen weekend. Een vrouw zegt, het komt steeds dichterbij. Je wordt toch echt wel een beetje angstig op zo'n moment. De man laat weten dat er flink geschoten is. Ik heb denk ik wel een schot of tien gehoord, minstens. Het was behoorlijk heftig. Er werd hard geschreeuwd en geschoten, zegt de bewoner. Volgens Dagblad van het Noorden... rukte de politie massaal uit voor de schietpartij... Ze Zeker 15 wagens reden naar Buffalo. Ook zette de politie een helikopter in. Inwoners van Buffalo en de omgeving ontvingen een sms... om uit te kijken naar een getinte man met dreadlocks... een blauwe jas en blauwe jeans. Na de schotenwisseling bij het station van Buffalo werd een 25-jarige man aangehouden. Veel agenten van het korps in Groningen... kwamen gisteravond naar het hoofdbureau... om steun te zoeken bij elkaar. Op Twitter schrijft de voorlichter van het Groningse politiekorps... dat het korps rouwt. Uh, hij bedankt voor alle steunbetuigingen. De tarieven, ook ander nieuws in de kranten, voor inkomstenbelasting moeten omlaag, vindt staatssecretaris Wekers van Financiën. Bewitsman zegt in de Telegraaf dat hij naar belastingtarieven wil van respectievelijk 30, 40 en 50 procent. Wekers wil de plannen bekostigen door het lage btw-tarief geleidelijk te verhogen, zodat er uiteindelijk één uniform btw-tarief komt. Daar kan dan volgens hem al deze al deze kabinetsperiode mee worden begonnen. Het is een Australische kweker gelukt om de heetste chilipeper ter wereld te kweken. Dat meldt de Sydney Morning Herald. Het pepertje meet 1,46 miljoen eenheden op schaal van Scoville, die de pittigheid van pepers meet. Uh, ter vergelijking, een normale Spaanse peper scoort slechts duizend eenheden. Ja, om de peper te gebruiken voor gerechten is volgens de kweker speciale beschermende kleding met masker en handkoelen nodig. <lacht> op YouTube staat een filmpje waarop te zien is hoe ze de pepers uh, zomaar uit het vuistje eten. Donald, duck, starting talking to me now. Ah, oh, awesome. Very good. Very tasty. Ah, mm. oh, it's too much. Oh. You, you guys are crazy. <laughs> oh, <I'm shaking>. uh. <laughs> oh, my time. <ta> mm. <laughs> Lekker hoor. Hot and spicy. Dat is over dit media-overzicht zegt. Pittig overzicht. <muchteren> Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen, de kwartfinales van de Europa League, FC Twente Villarreal. Paniek, paniek, paniek, naast, en dan komen er nog mensen glijden. En PSV, Benfica. PSV, net misschien de laatste aanval van de wedstrijd. NOS langs de lijn, vanavond om half negen, Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.